Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. Reisorganisaties halen toeristen op in Tunesië. Kabinet ontevreden over crisis.nl. En Daihatsu stopt met autoverkoop in Europa. <tuneet>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 In Tunesië zijn bij rellen gisteravond en vannacht opnieuw doden gevallen. In de hoofdstad Tunis was voor het eerst een avondklok ingesteld. Toch gingen mensen de straat op om te protesteren tegen het bewind van president Ben Ali. Bij een botsing met de politie kwam zeker één demonstrant om. Hij kreeg een kogel in zijn hoofd. Elders in het land stierf een Zwitsers-Tunesische vrouw toen ze vanaf een balkon naar een demonstratie stond te kijken. Ook zij werd door een kogel geraakt. Bij demonstraties in het zuiden van het land zouden zeker vijf doden zijn gevallen. De onlusten in Tunesië duren al een maand.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 Op woensdagavond was de site ruim een uur helemaal niet te raadplegen... door een fout bij de technische ondersteuning. De bewindslieden schrijven dat alles op alles wordt gezet... om herhaling te voorkomen. Volgens het kabinet klopt het niet... dat het telefonisch inlichtingennummer enige tijd onbereikbaar is geweest. Op dit moment is een Kamerdebat bezig over Moerdijk. Er worden onder meer kritische vragen gesteld... over de manier waarop informatie is gegeven... over de gevolgen voor de volksgezondheid.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 De laatste jaren was het aantal verkochte auto's al behoorlijk gedaald. Vorig jaar werden er in Nederland ruim 2000 verkocht. Premier Rutte heeft voor het eerst in een YouTube-filmpje antwoord gegeven... op vragen die hem via Twitter zijn gesteld. Hij riep maandag mensen op vragen op hem af te vuren... en daarop zijn honderden reacties gekomen. Rutte vindt dit een goede manier om in één keer te reageren op dingen die leven. De vragen gingen zowel over het beleid als over bijvoorbeeld de hobby's van de premier. Rutte gaat onder meer in op het plan om politieagenten te trainen in Afghanistan. De Marathonweg in Rotterdam wordt omgedoopt tot Koen Koenmoelijnweg. Dat heeft het college van BMW van Rotterdam besloten. De stad wil zo de voetballer eren, die op 4 januari van dit jaar overleed. Een datum voor de onthulling van het straatnaambord is nog niet vastgesteld. Dat zal worden overlegd met de familie van Moelijn.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 ANEW, ah, verkeersinformatie. Er staat in totaal 180 kilometer aan Viede. Dat is niet meer dan gebruikelijk. Er zijn wel een paar dingen die opvallen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is het weer erg druk. Tussen Vinkeveen en knoopend Ouderijn staat 16 kilometer Viede. De verkeerssituatie is daar sinds deze week weer iets veranderd. En daarvoor wordt flink afgeremd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knoopend Raasdorp is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A5 richting Hoofddorp is daarvoor dicht, deze spits. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de randweg van Dordrecht 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen was daar een tijd lang een rijstrook dicht. Maar die is inmiddels weer vrij. Na A30 Barneveld richting Ede. Tussen de afrit Scherpenzeel en Ede Noord 3 kilometer. Is daar een aanhanger gekanteld. Twee rijstroken zijn dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijzoord en Knoopend Ewijk 13 kilometer verder.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 En wie voor eind januari een spaarrekening opent en minimaal 5000 euro stort, krijgt 20 euro cadeau. Kijk snel op Bankofscotland.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag, het is precies 8 over 5. Als een brand uitbreekt, dan komt de brand weer met blussen. Als u heel groot is, zoals vorige week in Moerdijk, komt er veel meer bij kijken. De instanties buitelen over elkaar, zeker in de nasleep En gaat er dan het nodige fout, dan komt de politiek in actie. En die dag is vandaag. Om half zeven vanavond vergadert de gemeenteraad van Moerdijk. En nu is in Den Haag het debat in de Tweede Kamer aan de gang. Hans Andiga volgt dat debat. Hans, de partijen neem ik aan hebben heel veel vragen. Ja, in dit gedeelte van het debat zijn inderdaad uh, talloze vragen gesteld. Een groot gedeelte daarvan hebben we de afgelopen dagen al, al kunnen horen ronsingen vanuit de uh, betrokken gebieden. Het gaat natuurlijk om de gezondheidssituaties van de omwonenden... ook van de hulpverleners die op de plek zelf zijn geweest. Wat moeten we met uh, de groenten, wat moeten we met het vee in het gebied? Uh, de grond, is die zodanig vervuild? Kan die nog wel bijvoorbeeld uh, voor landbouw uh, gebruikt worden? En natuurlijk een heikel punt, dat is de handhaving. Hoe kon het gebeuren dat bij chemiepak regels langdurig niet uh, gevolgd zijn of opgevolgd zijn? En dat tegelijkertijd, en dat is dan weer het toeval dat in dit soort situaties speelt... dat uh, het kabinet heeft afgesproken als bedrijven het goed doen... dan moeten ze maar minder goed uh, geïnspecteerd of minder vaak geïnspecteerd worden... de zogenaamde inspectievakanties. Nou, daar wil de Kamer nu in elk geval helemaal niks van weten. Maar het kabinet heeft inmiddels al een aantal tekortkomingen geconstateerd. hè? hoorden we net in het nieuws. Het had bijvoorbeeld beter moeten gaan met crisis.nl. Wat zijn de andere dingen waar inmiddels al wat kritiek over de kop op steekt? Nou, zo is er ook een telefoonnummer dat je kan bellen. 0800 1351. Daar was nogal wat verwarring over dat het niet in gebruik zou zijn. Het was wel in gebruik, want het was al heel snel overbelast... zodat niet iedereen te woord kon worden gestaan. Uh, dat is uh, zo'n punt. Ja, En verder uh, sowieso de communicatie. Het brengen van het verhaal. Wat is er aan de hand? Dat zijn natuurlijk uh, zaken die de afgelopen uh, dagen natuurlijk heel erg fout zijn gegaan. En waar echt wel aan gewerkt moet worden om dat te verbeteren. Nou, Minister Opstelten die, uh, is net met zijn antwoord begonnen over de vele vragen. En hij probeerde natuurlijk wel een beetje de kou uit de lucht te halen. Door in elk geval begrip uh, te tonen. En ook wat op te wekken bij de Kamerleden. Door te zeggen dat het hier wel om een hele grote, exceptionele brand is gegaan. Ik heb net als uh, u het beeld op mijn netvlies van de brand... Uh, de rookwolk en de zeer grootschalige, uh, uh, continue inzet van uh, hulpdiensten... wat ook uh, doorloopt. En met name ook de impact die de brand nu heeft... Uh, op omwonenden, uh, hulpverleners en uh, uh, bedrijven. De nou, minister Opstelt is uh, voorlopig nog lang niet klaar met zijn antwoord. En daarna komen nog de minister Schippers in de uh, staatssecretaris voor uh, Milieu. Kortom, uh, dit debat, team, dat gaat nog wel even duren. Ja, goede voornemens, hè? in ieder geval. Begrip, uh, als je dan een ex-burgemeester van, ex van Rotterdam hoort zeggen... dat het begrip is, dat het beter gaat, dat zijn het woorden... maar dan zullen die daden toch ook moeten komen. Het enige idee dat dit debat dat gaat opleveren... dat het straks ook echt beter zal gaan. Nou, of het echt beter gaat, dat, nou ja, dan moet er wel een klein wondertje gebeuren. Want de brief uh, die het kabinet aan de Kamer heeft geschreven... over de hele affaire rondom Moedijk, als je die leest... dan zie je dat het hele verhaal is vergeven van de diensten missies, instanties die allemaal betrokken zijn als er een ramp gebeurt in hoe je dan zou moeten handelen. Um, een kleine inventarisatie. Het gaat om drie ministeries van uh, veiligheid en justitie, infrastructuur en milieu, uh, verkeer, waterstaat en sport. Verschillende hulpdiensten, brandweer, politie, GGD. Dan zijn er in de provincies allerlei veiligheidsregio's ingesteld. Uh, er zijn diverse gemeenten bij betrokken geweest. Dan je hebt het Nationaal crisiscentrum, het Landelijk Operationeel coördinatiecentrum En zo zit er nog een veel langere rij van diensten, adviescommissies... van uh, betrokkenen en deskundigen bij. Nou, voordat je dat allemaal in een noodsituatie... goed op elkaar uh, weet in te stellen en af te stellen... dat het allemaal goed werkt... nou, dan moet er moet wel een wondertje gebeuren... als er niet na afloop de nodige vragen en kritiek is. En dat is nu dus ook weer het geval. De voornemens die zijn er wel, maar de praktijk zal weer barstig blijken te zijn. Hans-Andriega vanuit Den Haag over de politieke top op nationaal niveau. En dan gaan we meteen door naar het lokale niveau, naar Moerdijk. Dus even kijken wat de gemeenteraad daarvan vindt. Want die komen over een ja, uur en twintig minuten bijeen... om ook eens te worden bijgepraat. Um, twee gemeenteraadsleden aan de telefoon. Marco Weda, goedemiddag. Goedemiddag. Fractie, fractievoorzitter van de grootste partij daar, onafhankelijk Moerdijk. En Henk Schouwenaars, goedemiddag. Goedemiddag van de Partij van de Arbeid. Uh, meneer Weder, om met u te beginnen... als vertegenwoordiger van de grootste partij natuurlijk. Welke, welke vraag springt er nou voor u echt uit... die u beantwoord wilt zien vanavond? Nou, er zijn heel veel vragen. dus Er, er springt er niet één uit. Maar er zijn, wel, er zijn wel een paar vragen... die het meest acuut zijn, denk ik. En die gaat met name over... Uh, over wat nou de schadelijke effecten zijn. Want daar horen we natuurlijk... Uh, ja, uh, constant nieuwe inzichten, om het maar even mooi te zeggen. Maar in ieder geval... Dat, dat, dat is onvoldoende helder. En ik denk dat een tweede belangrijke is, is uh, het, het gezondheidsonderzoek. Hè? Hoe gaan we dat nu van meet af aan goed monitoren? Nou, Dat zijn denk ik de, de, de zaken die op korte termijn belangrijk zijn. En daarnaast zijn er nog veel meer punten. We hebben een heel rijtje wat we vanavond zullen meenemen. Uh, maar dit zijn de meest uh, acute. Meneer Schouwenaars van de Partij van de Arbeid in Moerdijk. Deelt u die ongerustheid, die twee punten? Of is er iets waarbij u zegt van, Nou, dat vind ik nog prangender op dit moment? Nou, ik sluit me daar wel sterk bij aan. De volksgezondheid is natuurlijk primair... En daarnaast moeten er moet een heleboel dingen gebeuren voor de lange termijn. We hebben met een ingewikkeld industrieterrein te maken. Ruimteleidingen kwesties, milieukwesties. Ja, en dat zal onderzoek van de lange termijn zijn. Waar we wat mee kunnen en waar we dan een voor lange termijn conclusie uit kunnen trekken. Ja. We, we hebben de hele week al het erover gehad dat bewoners geïnformeerd worden. Niet alle vragen beantwoord zien. Er ongerustheid over hebben. En dan vanavond pas de gemeenteraadsleden. Waarom nu pas deze informatiebijeenkomst? Nou, ja. dat is één. ...vragen die wij natuurlijk zullen stellen. Ja. Uh, allereerst uh, vind ik het primair niet zo heel belangrijk hoe een gemeenteraad geïnformeerd is. Want wij kunnen op dit moment toch niks. We kunnen aanhoren en uh, erop doorvragen. Uh, maar het gaat over veel belangrijker is natuurlijk... ...dat de, de, de, onze inwoners goed geïnformeerd zijn in de afgelopen periode. Ja, meneer Weda van onafhankelijk uh, Moerdijk. De, de, het lijkt wel een beetje alsof de gemeente Moerdijk uh, buitenspel is gezet. Vooral nu de gemeente Breda namens de Veiligheidsregio de woordvoering doet. Ja, dat, dat valt mij ook op en, en dat, dat, dat bevalt mij niet. Maar dat was net al in het vorige stukje, toen wij nog niet aan het woord waren, zeg maar, ook al te horen dat er ontzettend veel instanties betrokken zijn. En dat dat ook een van de redenen is dat er ja, een hoop dingen mis kunnen gaan en dus blijkbaar ook in de praktijk gaan. Wat is er dan volgens u echt misgegaan? Nou, in ieder geval, als we het even toespitsen op de communicatie, dan, nou, dan, is, die, dan is die te laat op gang gekomen. Uh, dat in de eerste plaats uh, uh, en vervolgens uh, is er heel veel tegenstrijdige informatie. Nou, dat kun je vast niet helemaal voorkomen, maar ik denk wel dat je dan meer kan doen. Uh, en ik denk ook dat er sprake is van, uh, van uh, uh, kennisversnippering, maar nou, dat helpt ook nooit om, uh, om adequaat te kunnen reageren bij dit soort uh, zaken. Ja, meneer Schouwenaars, uh, de schadelijke effecten voor de inwoners, is dat iets waar, wat, wat u nog echt zorgen baart? Ja, natuurlijk. Uh... Daar zijn we als uh, lokale volksvertegenwoordiger natuurlijk uh, opge opgepind om daar goed naar te kijken. Hoe gaan we dat monitoren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ongerustheid en onzekerheid bij mensen uh, eruit gehaald wordt? Als ik dan uh, een lokale huisarts uh, hoor zeggen, en ik heb dat vanmiddag even check bij zijn collega, van hoe zijn jullie geïnformeerd? En dan blijkt dus dat aan de mensen in de omgeving wordt gezegd, ga maar naar uw huisarts. En zij hebben vanuit uh, de... Uh, de instanties niet meer dan wat wij weten en een klein volgertje. Dan zeg ik, van, ja, jongens, kom. Euh, als je op deze manier euh, tegen mensen zegt, uw huisarts is eerst aanschrijdpunt... dan moeten zij ook goed geïnformeerd zijn. Dan moeten zij ook euh, weten waar ze op moeten en kunnen gaan letten. En ik denk dat daar ook wel wat euh, te verbeteren valt. Dus negen dagen na die brand euh, overheerst bij, bij u beiden nog het gevoel... dat er nog zoveel onduidelijk is. Ja, zonder, dat denk ik wel... Euh, maar ik denk ook niet dat we dat in nu in één, twee dagen op kunnen lossen. Nee? Meneer Weet, heeft u misschien nog oplossing binnen twee dagen? Nee, <laughs> nee ik ben geen tovenaar. Nee, ik denk, ik denk dat we heel veel vragen hebben. En Ik denk ook niet dat het om die twee dagen gaat. Maar ik denk dat het erom gaat dat we, dat we nu echt doorpakken. He, er zijn vaker incidenten geweest, uh, grote branden op het industrieterrein. En blijkbaar hebben we daar onvoldoende van geleerd. Dus ik denk dat het nu belangrijk is om niet te zeggen van snel oplossen. Dat is natuurlijk wel de politieke reflex. Maar de politieke reflex moet in dit geval zijn uh, grondig aanpakken en zorgen dat we, dat we daarbij niets vergeten. En wat is dan de boodschap van Moerdijk aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie? Uh, uh, werk daar van harte aan mee en, en durf je ook kwetsbaar op te stellen. Uh, en dan, dan bedoel ik dus ook van durf ook te, te kijken naar de wet en regelgeving die er is. Uh, want ik denk dat daar ook nodig aan schort. En daar hebben we uiteraard Den Haag en misschien zelfs al Brussel voor nodig. Volgens mij wordt het een, een, een, een gemeenschappelijke gemeenteraadsbijeenkomst. Waarbij jullie met elkaar eens zijn, maar toch wel wat vingers zullen worden gewezen naar Den Haag. Meneer Schoudernaars, ja of nee? Ik uh, denk het wel. Ja. Uh, wij, wij, wij staan gezamenlijk voor onze lokale bevolking, natuurlijk. Dus wat dat betreft moeten we daar ook geen politiek speltje, partijpolitiek spelletje van maken. Het gaat erom dat er een nou aantal dingen goed onderzocht worden, dat we daar waar onze regelgeving in Nederland niet passend is voor zo'n immens industrieterrein met zoveel problemen dat we daar de goede antwoorden op gaan krijgen en die gaan we, hoop ik, tussen nu en een paar jaar krijgen, maar daarnaast is ook gigantisch belangrijk, en dat wordt nu nu blijkt er alweer een juridisch steekspel komen over aansprakelijkheid dat alles in het werk gesteld wordt om de rommel die er nu nog ligt opgeruimd te krijgen en dat niet dat weer moet gaan wachten tot alle juridische procedures zijn doorlopen want dan Wordt het, het probleem wat er nu is wordt alleen maar door de tijd alleen maar groter. En nu, nu kunnen we misschien nog door snel in te grijpen uh, vervolgproblemen voorkomen. Uh, maar dan moeten we wel maatregelen genomen worden. En dan moeten we dus uitkijken dat we niet in een juridische terecht terechtkomen. Helder, Henk Schouwenaars van de Partij van de Arbeid in Moerdijk. En Marco Weda van de Grootste Partij Aldaar, onafhankelijk Moerdijk. Moerdijk waarschuwt Den Haag. Straks, toeristen moeten weg uit Tunesië... maar ze merken weinig van de onrust. Mustafa Oekbuy praat ons zo bij over het laatste nieuws uit het land. Dit is het NOS-Journaal, met Tim Moverdik. De jeugdzorg zou niet snel genoeg ingrijpen... leert niet van fouten en is niet professioneel... Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een onderzoek van vier jaar. De raad nam gevallen onder de loep waarbij kinderen om het leven komen door mishandeling. Voorzitter Hans Kamst van Jeugdzorg Nederland reageert op de conclusies van de Onderzoeksraad. Nou, het is inderdaad een pittig rapport, maar het is ook een heel belangrijk rapport. Met hele belangrijke aanbevelingen die we ook serieus gaan nemen. We moeten het nog verder bestuderen. Ik heb het pas vanochtend kunnen lezen. Maar het is niet een rapport dat je even achterloos terzijde schuift. En dat zullen we ook niet doen. Er wordt een aantal pittige conclusies getrokken. De eerste is, laten we er even een paar in ieder geval van doornemen. De eerste is, de jeugdzorg is te aarzelend. Men grijpt niet snel genoeg in. Wat vindt u daarvan? Nou, eigenlijk zegt Van Vollenhoven, zoals ik het lees... het stelsel is te aarzelend. Het stelsel grijpt niet snel genoeg in. En, en daarmee wordt gewezen, uh, verwezen naar de gebrekkige samenwerking die er is in het hele stelsel van jeugdzorg. Tussen de GGD, tussen de jeugd-GGZ, tussen de gewone GGZ, de schuldhulpverlening en de jeugdzorg die zich specif uh, specifiek op kinderen richt. En ik denk dat je daar heel veel winst kunt halen. Dus ik vind dat een hele terechte constatering van uh, de Raad. Een tweede constatering is, er wordt te weinig informatie gegeven aan elkaar. De jeugdzorg krijgt geen informatie van artsen, van politie, van verslavingszorg, van GGD. Ja. Waarom niet? Hoe kan dat nou? Ja, nou dat is de versnippering van het stelsel. Uh, uh, een voorbeeld van de versnippering. In de jeugdzorg kennen we vier verschillende financiële stromen. De ene komt van de provincie, de andere komt van de gemeente... de derde, de derde komt van de verzekeraars, de vierde komt van de departementen... de vijfde komt, nou, weer een andere bron, hè, zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat bevordert dat eilanddenken van al die professionals... Die in, de gezond, die in de jeugdzorg rondstappen. Als het fout gaat, wordt een jeugdhulpverlener erop aangekeken kan er in het ergste geval ook voor de rechter komen. Daarvan zegt uh, Pieter van Vollenhoven... dat tuchtrecht, dat heeft helemaal geen nut. Men moet veel meer leren van ervaringen uit het verleden. Als er iets misgaat, ja. moet er een onderzoek komen... en dan moet er goed gekeken worden, wat kunnen we hiervan leren? Trekt u het zich aan dat dat in het verleden dus blijkbaar niet gebeurd is, dat er niet genoeg onderzocht wordt... en dat er niet genoeg van fouten wordt geleerd? Nou, ik denk dat de constatering van Van Vollenhoven... dat we van incidenten kunnen leren, een hele terechte is... Ik vind het een hele goede actie geweest om te kijken naar die incidenten... en om constructief te leren van wat je nu de volgende keer beter kunt doen. Maar dat gebeurt te weinig, zegt hij. Ja, dat ben ik met hem eens. En dat moeten we meer doen. Hoe en zou dat kunnen? Nou, laten we hoven vragen om welk incident dat gebeurt. Uh, maar eens uh, uh, te onderzoeken. Dus te kijken wat er beter had gekund. Niet in de verwijtende zin, maar in de opbouwende zin. Zoals dat nu eigenlijk ook gebeurt. Maar moet de jeugdzorg dat zelf niet doen? Want u zegt nu, we gaan het van volle ja. over vragen, maar ja. dat moet u zelf doen. Ja, dat moeten we ook zelf doen. Maar misschien is dan de acceptatie wat minder groot. Dus wij hebben, je zet altijd het belang van het kind voorop. En als dat belang van het kind gediend is bij een onafhankelijke toetser... ...een onafhankelijk onderzoeker, dan doen we dat. Maar uiteraard kijken wij natuurlijk zelf ook heel kritisch... Naar, ...naar dit soort incidenten. En gaan wij zelf ook naar van... ...hoe kunnen we dit in hemelsnaam in de toekomst voorkomen. Wat is nu het nut van dit onderzoek geweest, denkt u? Wat, wat, wat kunt u daarmee met de conclusies? Nou, ik denk dat we heel veel kunnen met de conclusies. Uiteraard kritisch kijken naar je eigen handelen. Dat zullen we doen. Het is nog eens een keer een onderstreping van het belang dat uh, die instanties moeten samenwerken. Het is een oproep aan de politiek om die samenwerking ook uh, af te dwingen. Het is een oproep aan de politiek om tot één financieringsstelsel te komen. En uh, uiteindelijk is het een oproep aan ons allen... om waardering ook te hebben voor de professional... Uh, die die verantwoordelijkheden moet nemen in de praktijk. Voorzitter Hans Kamps van Jeugdzorg Nederland. Een half uur geleden hoorden we dat de toeristen nog niet veel merkten van de onrust in Tunesië. Goed, zij zitten in de badplaatsen natuurlijk, maar de hoofdstad Tunis is afgelopen nacht wel weer het toneel geweest van rellen. Demonstranten gingen de straat op en raakten slaags met veiligheidstroepen. Mustafa Oekbi, buitenlandredacteur hier in de studio... Ja, volgt voor ons de situatie in Tunesië. Uh, het laatste nieuws meldt dat er een oppositieleider zou zijn gearresteerd. Wat, wat weet je daarvan? Nee, dat heb ik uh, gehoord uh, aan de hand van een telefoongesprek... die ik had met een, uh, een advocaat, een mensenrechtenadvocate. Uh, en op het moment uh, dat ik aan de lijn uh, had om de situatie te bespreken... vertelde ze me uh, dat de laatste, uh, althans een van de maatregelen... die de regering heeft genomen, is om... Uh, nou ja, om korte metten te maken met iedereen die heel kritisch is uh, over het regime... met name een belangrijke oppositieleider, uh, haar man, uh, die, uh, die werd uh, die ochtend uh, opgepakt. Het geeft een beetje aan uh, dat de regering tegenstrijdige berichten naar buiten brengt. Aan de ene kant heeft president Ben Ali juist gezegd uh, alle demonstranten vrij te laten... maar je merkt toch dat belangrijke kopstukken in het land, die nog in het land zijn... Ja, die worden toch uh, opgepakt en geïntimideerd. Andere manier om de zaak weer onder controle te krijgen, is het instellen van een avondklok. Is dat wel eens eerder gebeurd in Tunesië? Nee, het is eigenlijk een unicum maar ook voor, uh, voor uh, Tunesië. Voor name, uh, voornamelijk voor de president uh, Ben Ali. Uh, dat geeft ook aan dat deze president nog niet eerder heeft te maken gehad uh, met de toch opmerkelijke opstand vanuit de bevolking, die steeds groeiend is. En uh, nou, hij moet uh, een maatregel uit de kast halen, uh, zelfs een avondklok om, met name in de hoofdstad, dat is toch de. Ja, centrum van de macht. Het lijkt, uh, lijkt niet echt te werken, die avondklok. Nee, want gisteravond zijn meteen, na het instellen van die avondklok... mensen toch de straat opgegaan, uh, confrontatie. De demonstranten hebben de confrontatie gezocht uh, met de politie. En weer zijn er ook vandaag helaas opnieuw doden gevallen. Hoeveel, dat je weet? Uh, volgens berichten van uh, officiële berichten, twee doden. Maar er zijn ook andere berichten die spreken van uh, vier à tien doden. Um... Verspreiden die brandhaarden zich? Wordt, is het een vuurtje wat aanwakkerd op, op, op verschillende plekken? Hoe, hoe is eigenlijk de precieze situatie nou ja, in de steden? En met op, name ook in Tunis. Nou, opmerkelijk is het dat het eigenlijk begon in een hele kleine stad. Uh, uh, toen sloeg het over een aantal dorpen. Daarna kwamen de grote steden... En wat eigenlijk niemand had verwacht, en ook het regime niet, dat het juist ook zou overslaan naar de dus toch de bakenmat uh, van, uh, van het regime. En uh, dat, uh, ja, dat is toch een nachtmerrie voor uh, Ben Ali, die dat toch niet had verwacht. Hij ontsloeg zijn uh, minister van Binnenlandse Zaken, die kennelijk dus niet de touwtjes uh, in handen had, die toch uh, niet in slaag door de demonstraties uh, te stoppen. Uh, en het lijkt eigenlijk alleen maar erger te worden, want uh, gisteren heb ik uit Betrouwbare Bron ook te horen gekregen dat het uh, ja, uh, hebben van de landmacht is ontslagen omdat hij weigerde op demonstranten te schieten. Ben Ali was daar niet van gediend en die is nu vervangen door hoofd van de militaire inlichting. Dus u merkt toch dat er nu allerlei mensen op slotenpositie worden gezet die eigenlijk moeten weten om te gaan met deze demonstratie. Maar of ze erin slagen om deze demonstratie te laten ophouden, betwijfel ik. Dat is natuurlijk zeer de vraag, inderdaad. Want jij hebt dan je bronnen met mensen in Tunesië. Maar hoe zit het met de Tunesiërs zelf? Kunnen die uh, in staat zijn om elkaar te informeren? Kunnen die op een of andere manier elkaar aansporen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, in het dat land waar de, waar de president zo'n macht kan uitoefenen. De televisie heeft tot nu toe eigenlijk demonstraties genegeerd. Pas de laatste dagen wordt er over bericht. Maar uit vanuit het perspectief van de regering... Die we, daarvan, uh, je ziet op de televisie dat demonstranten worden betiteld als terroristen. En de andere kant ook het beeld geschreven van de president die er alles aan doet om de problemen in het land uh, te op te lossen. Maar ja, dat wordt nauwelijks vertrouwd door de bevolking. Mustafa Oebi, blijft het volgen voor ons. Dankjewel over Tunesië. Andere kant van de Middellandse Zee. Het lukte Portugal gisteren en vandaag ook opluchting in Spanje... Het land slaagt daarin om 3 miljard euro te lenen op de Europese kapitaalmarkten. Maar die betalen daar wel flink meer rente voor. Blijkbaar hebben investeerders nog voldoende vertrouwen om hun geld in Spanje te beleggen. Valentijn van Nieuwenhuizen is hoofdstrategie bij ING Investment. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed nieuws zou je zeggen, maar het duidt nog steeds op een misschien nerveuze boel? Ja, het is heel duidelijk dat de nervositeit nog niet verdwenen is. Maar uh, gelukkig uh, is dit inderdaad uh, goed nieuws. Uh, het sentiment is de laatste drie, vier dagen uh, duidelijk verbeterd. En uh, als gevolg daarvan zijn zowel Portugal als Spanje erin geslaagd om eigenlijk relatief probleemloos in ieder geval de leningen te plaatsen. Ja, met nog wel wat de hoge rente die eraan verbonden is. Wat zegt het? Nou, dat zegt dat het structurele probleem nog lang niet is, uh, nog lang niet is opgelost uh, tegen deze rentetarieven blijft het zo dat op de lange termijn deze landen niet uit de problemen geraken. Dus uiteindelijk zullen ze toch, uh, zal er een oplossing gevonden moeten worden... die ervoor zorgt dat de financieringskosten naar beneden gaan voor dit soort landen. Maar, maar als u zegt, die langere termijn structurele oplossing is er nog niet. Wie, wie kopen dan dit soort schuldpapieren? Nou, het zijn voor een, deel, uh, voor een groot deel zijn dat uh, binnenlandse partijen, banken, uh, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen. Uh, voor een deel ook zijn het buitenlandse partijen, Je hebt gezien dat heeft ook bijgedragen aan de, uh, ja, de positievere stemming, dat bijvoorbeeld uh, de Chinezen en ook de Japanners uh, nadrukkelijker uh, bereid zijn ge geworden om uh, dit soort papier op te kopen. En ja, daar spreekt toch uh, wel een bepaald vertrouwen uit... wat ook belangrijk is geweest voor het algemene sentiment op markten. Dat er dus ook buiten die regio nog wel uh, partijen zijn... die denken dat uiteindelijk de oplossing wel gevonden gaat worden. Ja, Koopt uw bedrijf ING ook schuldpapieren in, uh, in Spanje? Ja, ik, ik kan daar helemaal niets over zeggen. Uh, niet, e niet eens alleen omdat ik uh, niet over ING-uitspraak een kan doen op dit moment... maar uh, ook omdat ik bij de vermogensbeheerder werk... Dus wat er precies uh, gebeurt... Uh, Duidelijk. Bij de bar, Goed. Doet u dan eens een uitspraak over de discussie... die nog wel degelijk speelt rondom deze zwakke landen... en de grootte van het vangnet, hè, dat Europese noodfonds. Uh, moet dat vangnet niet groter worden gemaakt... als u spreekt ook in lijn met, uh, met die zorgen over de langere termijn? Ja. Nou, het, het vangnet groter maken, dat is één van de nieuwsfeiten... waar men uh, ook de laatste dagen meer over hoort. Waarschijnlijk is dat een onderdeel van de oplossing... Maar onze overtuiging is wel dat, dat ook, ook dat niet genoeg is. Er moet ook een uh, oplossing gevonden worden voor de financieringskosten. Dus er moet eigenlijk een mechanisme, een langdurig en geloofwaardig mechanisme worden aangelegd... waarbij ook uh, die landen voor een veel langere periode veel goedkoper zouden kunnen gaan lenen... dan dat ze dat op dit moment doen als ze aanspraak op dat noodfonds maken. We kunnen dus even opgelucht ademhalen. Mag ik het zo samenvatten? Evenwel. Uh, maar uh, de lange termijn oplossing... Het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 Het is nu zo goed als droog, maar later vanavond gaat het in het zuiden van het land weer regenen. In de loop van de nacht trekt dit regengebied naar het midden van het land en komt daar min of meer tot stilstand. En in een brede strook van west naar oost over het land regent het vannacht langdurig. Echt koud wordt het daardoor niet. Het wordt 7 tot 10 graden. En morgen verandert er maar weinig. Het regent zo nu en dan en het is geheel bewolkt. In de middag wordt het in het zuiden en zuidoosten droog. Het wordt 9 tot 11 graden.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 ANB, ah, verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. Er staat in totaal 250 kilometer aan Fiede. Toch zijn er wel een paar uh, aandachtspunten. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... daar is een vrachtwagen met pech gestrand bij de afrit reizen. staat Fiede vanaf Hengelo, 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... daar staat tussen Breukelen en Oude rijn 11 kilometer Fiede. heeft te maken met de veranderde verkeerssituatie door werkzaamheden. Bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland-Gouda... Het staat in beide richtingen bij Rotterdam Centrum 7 kilometer. Wat eigenlijk te maken met een kapotte vrachtwagen op de A13... bij de Alfred Berkel en reis richting Den Haag. Maar de rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A30 Barneveld richting Ede. Tussen Barneveld en Ede Noord 4 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar inmiddels weer open. Op de A50 is het opvallend druk in beide richtingen. Van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 10 kilometer. De andere kant op tussen Knopend Grijzoord en Knopend Ewijk 11 kilometer.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 Zes over half zes. Goedemiddag. Hoe staat het met uw pensioen? Dat leek ons een goed onderwerp om eens een keer een heel goed gedeeld, gedetailleerd beeld van te krijgen. Dus toch NOS Nieuws aan de, slag, aan de gang. We stelden die vraag aan de Pensioenfederatie, maar de koepel van pensioenfondsen wil niet meewerken aan dit onderzoek. De Pensioenfederatie blijkt niet bereid een vragenlijst die de NOS heeft opgesteld door te sturen naar de pensioenfondsen. Gert-Jan Dennekamp, jij doet dat onderzoek of deed dat onderzoek, eh, Lacht het aan de vraag, gert Ja. Uh. Die waren eigenlijk betrekkelijk simpel. Uh, we wilden alleen maar weten of de pensioenfondsen... de pensioenen vorig jaar konden verhogen. Hè, of ze de pensioenen dus konden indexeren. Of ze de premie hebben verhoogd. Wat de dekkingsgraad was op uh, 31 december. En hoeveel ze nu achterlopen met indexatie. En nog een paar van dat ja, toch uh, betrekkelijke onschuldige vragen. Waarom willen ze dan toch niet meedoen? Nou, de federatie wil ze niet doorsturen. Omdat ze toch die vragen dan toch nog wel gevoelig uh, vinden. Omdat ze niet willen dat pensioenbestuurders op die manier voor het blok worden gezet. En uh, ja, ze hebben wel gezegd nu deze week dat ze willen vertellen... welke fondsen mogelijk moeten korten op uh, de pensioenen. Maar dat is dan ook wel het maximum. En verder houdt dus de samenwerking op. Individuele fondsen geven die informatie wel... maar alleen aan de eigen deelnemers, dus niet aan ons. En uh, ja, je zou misschien pleiten voor meer openheid, een bredere openheid... maar de federatie wil daar in ieder geval nu niet aan meewerken. Dat is een beetje gek. Die informatie is toch niet geheim? Nee, dat klopt. De fondsen geven die aan hun achterban. Um, en, en niet aan uh, de media. Alleen de grote fondsen doen dat. Um, maar verder is het dus zoeken naar de gegevens... van die honderden andere fondsen. De fondsen kunnen de komende dagen wel met informatie komen. En dat leveren ze dan aan hun deelnemers. De mensen die zijn aangesloten bij dat fonds. En vandaar ook onze oproep uh, vandaag. Of als mensen deze informatie krijgen van hun fonds... of ze die dan willen doorgeven aan uh, de NOS. Dus uh, in jouw geval, hè, als jij uh, te horen krijgt... Wat je van, uh, hoe PNO Media ervoor staat... dan kun je naar onze site surfen, nos.nl. Rechtsboven vind je dan uh, de column Uitgelicht. Daar staat een link naar een document, en daar kunnen mensen deze informatie in kwijt. En zo kunnen we met z'n allen dus een volledig beeld krijgen... van hoe onze fondsen ervoor staan. Dus naar NOS.nl, rechtsboven, uitgelicht, en daar staat een lijst. En ja, het zou mooi zijn als veel mensen daar de informatie invullen... over hun eigen fonds, zodat wij een beeld krijgen... van hoe de fondsen in Nederland voorstaan. Helder, gert de Kramp, luisteraar, u bent aan zet, NOS.nl. Meer dan 350 doden inmiddels bij overstromingen in Brazilië. Veel mensen worden nog vermist. De burgemeester van Teresópolis, een stad vlakbij Rio de Janeiro, vertelt dat er in één dag meer regen is gevallen dan normaal in één maand valt. Nós estamos desde as 3 horas da manhã com todas as equipes no gabinete de emergência, que no gabinete da prefeitura trabalhando e choveu o que choveria normalmente durante o mês todo de janeiro. Al dus de burgemeester van Terrasopolis, Latijns-Amerika-correspondent Robert-Jan Vrielen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn het vooral de steden rond Rio de Janeiro die zijn getroffen? Ja, het zijn drie ja, bergstadjes eigenlijk op iets meer dan een uur rijden van Rio de Janeiro die zijn getroffen. En waar het doodtal voortdurend toeneemt, nu naar 360 alweer. Dus het gaat hard. Hoe voelt het dat er in één dag meer regen valt dan normaal gesproken in één maand? Ja, dat is heel bizar. Dat, dat, ja, daar kan je je een voorstelling van maken hoeveel water er dan naar beneden komt. Doe eens op over. Nee, ja, dat... ja, bizar. Ja. Met heel veel mensen die nog zoek zijn, hè. is het zo chaotisch? Ja, het is chaotisch, maar ook weer niet zo. De hulp komt behoorlijk op gang, moet ik zeggen. Uh, alleen je moet je voorstellen, er is zoveel regen gevallen... en dat heeft ertoe geleid dat er enorme modderstromen naar beneden zijn gekomen. Die hebben zich samengevoegd, zeg maar, die stromen. En dat heeft geleid tot echt een, een, veel natuurgeweld. En mensen zijn volgens geologen kunnen mensen wel tot 15 kilometer worden meegesleurd daardoor. Dus het is moeilijk zoeken. Ja, het is niet, niet voor het eerst hè, dat zo'n modderstroom naar beneden komt van de bergen. Is het, uh, is het een bekend tafereel in dat opzicht? Een beetje wel, ja. We hadden natuurlijk vorig jaar april in Rio de Janeiro zelf... We hebben het hier al de afgelopen twee maanden ook in Sao Paulo is een hoop regen gevallen met alle gevolgen van dien. Dus ja, de Brazilianen zijn er wel een beetje aan gewend. Uh, reddingsoperaties, weten daardoor ook wat ze moeten doen? Ja, ze weten wat ze moeten doen. Alleen het probleem is nu vooral dat die modderstroom natuurlijk ook grote stukken van de wegen meenemen. En dus het gebied moeilijk bereikbaar is. Zo moet de brandweer lopend naar sommige gedeeltes toe... En dat betekent dat ze niet met zwaar materiaal kunnen gaan... maar gewoon uh, scheppen en zo moeten meenemen. Ja, dat bemoeilijkt natuurlijk een beetje de operaties. Ja, Brazilië is niet het enige land, geloof ik, hè... dat getroffen is door noodweer en overstromingen. Absoluut niet. Brazilië is wel het land dat zeg maar, in één keer zo heel heftig is getroffen... met zo heel veel doden in 24 uur. Maar hier in Colombia, daar zijn ze al twee, drie maanden heel erg bezig met de regen. Daar zijn inmiddels ook al 312 doden geteld door het Rode Kruis. Het halve land staat zo ongeveer onder water. En daar is vooral de economische schade enorm. Ja, hier in Europa hebben we het voortdurend over de overstroming in Australië. Maar ik kan me voorstellen dat bij jou in Colombia de situatie op het eigen continent vooral het grootste nieuws is. Zeker, zeker. Ja, ze zijn hier al erg lang daarmee bezig. Uh, Australië komt er nu bij. Ze zetten het ook inderdaad in de kolom. Zeg maar van ja, daar hebben ze ook last van het water. En hier ja, ze zijn ze vooral bezig om te kijken hoe ze het land moeten, weer moeten opbouwen. Ja, de voorspellingen? Dat het heel veel geld gaat kosten. Uh, en misschien ook wel dat het een, een mogelijkheid is om zeg maar, vanaf nul alles een keer heel goed op te bouwen. En de dingen heel goed te doen, want de wegen staan hier elk jaar eigenlijk onder water. En om dus die wegen voor één keer goed aan te leggen, zodat het niet voortdurend gebeurt. We zullen het zien. Robert-Jan Vrielen, dankjewel. Straks drie boeken schreef hij en ze werden wereldwijde bestsellers. Maar nu komt er mogelijk toch een vierde, een nieuwe Stiek Larsson. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Goeiedag, ik heb jullie gevraagd. Via Twitter om mij vragen te stellen. En daar is uh, zeer uh, breed en groot gebruik van gemaakt. Zo'n zo honderden reacties. Uh, uh, ik gebruik Twitter eigenlijk vooral om uh, te vertellen wat ik aan het doen ben als uh, minister-president. Uh, daar komen ook vaak de reacties op terug. En het lukt mij dan niet vanwege mijn drukke tijdschema om daar weer op te reageren. Dit is voor mij een kans om in één keer reactie te geven op heel veel vragen die hier gesteld zijn. Een fragment van premier Mark Rutte op YouTube. Hij beantwoordt voor het eerst vragen die via Twitter aan hem gesteld konden worden. Daarna Joost Vullings. Twitter, YouTube, een, een hippe moderne vogel, die premier van ons? Nou, nou zelf is hij niet zo hoor, van een nieuwe geitjes. Tijdens de campagne, terwijl veel collega's van hem aan het twitteren waren, zei hij, daar ga ik echt niet aan beginnen, dat kost me veel te veel tijd. Hij is meer van het gedrukte papier, kranten en boeken, daar weet hij wel raad mee. Maar het is wel iemand die weet uh, hoe belangrijk communicatie is en hij is natuurlijk ook een makkelijke prater, kan dat goed? Ja, en als je dan eenmaal premier bent en je hebt een rijks voorlichtingsdienst tot je, be tot je beschikking met, met personeel, ja, dan kan je dit soort dingen voor je laten regelen natuurlijk. Ik zat even te kijken, hij heeft maar 6.715 volgers op Twitter... waar Femke Halsema er meer dan 100.000 had. Hij zit ook nog maar net op Twitter. En, en ja, hij twittert ook niet actief, hij antwoordt ook niet. Dus wat dat betreft is het ook niet zo heel aantrekkelijk om hem te volgen. Maar goed, hij is net begonnen, dus uh, over een paar maanden... kunnen we nog eens de vergelijking maken. En, en ik zie dat hij uh, Geert Wilders volgt, Maxime Verhagen... Beatrix Regina en zijn eigen partij de VVD. Ja, nou dat, dat, dat houdt in dat hij dus niet echt een hele actieve twitteraar is... die heel veel mensen wil volgen die antwoord geeft via Twitter. Het is een account die ook beheerd wordt door de Rijksvoorligingsdienst... Ja. en vooral bedoeld is om boodschappen de wereld in te zenden... en niet bedoeld is om echt direct met de kiezer en de burger te communiceren. Maar goed, dat doet hij dan via zo'n YouTube-filmpje. Ja, en levert dat filmpje ook een beetje nieuws op? En nee, dat, dat niet. Ik bedoel, hij legt keurig uit wat het regeringsbeleid is... en, uh, ja, en waarom het kabinet bepaalde keuzes maakt. Maar echt nieuws heb ik niet te kunnen ontdekken. Jeetje ja, Joost, je, dit is wel leuk om naar te kijken... Nou ja, het is 9 minuut 21 Rutte aan het woord. Uh, het, is, het is dus niet heel flitsend. Er worden wel wat van die tweets, van die Twitterberichten getoond... van mensen die dus een vraag hebben gesteld. Uh, ik heb er ook nog eens hier uh, op de redactie naar gekeken... met uh, mijn tv-collega's, die natuurlijk meer verstand hebben van beeld. En de belichting is ook wel slecht, hoor. Ik bedoel, de ene helft van zijn gezicht is overbelicht. De andere helft is veel te, veel te donker. Het is dus een beetje een goedkope productie. Maar goed, hij let op de kleintjes. Dat, uh, dat mag dan wel weer uh, goed zijn... En gelukkig zat er geen bloemstuk bij, dus wat dat betreft had het nog veel erger gekund. Nou, dat zullen we even via Twitter laten weten, Joost. Dank je wel. Fans van de millenniumboeken van Stieg Larsson... Konden, kunnen zich voorzichtig, zij het voorzichtig verheugen... op misschien wel een nieuw boek. De in 2004 overleden schrijver had al 200 pagina's... van het vierde deel in de reeks op papier staan. Zijn vriendin, die ook schrijver is, heeft nu geopperd... dat zij het boek wel kan afmaken. Eerder verschenen delen waren absolute bestsellers... en vormden de basis voor spannende verfilmingen. We kan misdanken. Ingen. Allah. Elder de Bruin, goedemiddag. Goedemiddag. Wetenschapsredacteur van NSC Handelsblad. Kenner van het werk en het leven van Stiek Larsson. Um, een goed idee, een vierde boek? Ja, natuurlijk. Ja, waarom niet? <laughs> maar door het geschreven of afgemaakt door uh, de vriendin van Larsson... ...Evan Gabrielsson... Ja, dat uh, ik heb dat vandaag ook gehoord inderdaad. We moeten natuurlijk nog afwachten of het inderdaad gaat gebeuren. We wisten al langer dat er uh, nog uh, ja, dat er delen van een volgend uh, boek zouden zijn. Uh, Stieg Larson was zelf oorspronkelijk volgens mij tien delen van plan. Hij had ook al een hele outline gemaakt. En uh, op een computer die nu in het uh, bezit zou zijn van de vriendin van Larson, daar zou eigenlijk uh, al een grotendeels uh, afgerond boek op staan. Want ze schrijft het in haar memoires, die zijn verschenen, dat dat vierde boek er dan uh, via haar wel zal kunnen komen. Ja, dat heb ik begrepen, ja, dat, dat, uh, dat zij dat schrijft. Maar als er 200 pagina's al bestaan, is het dan zo simpel om een boek zomaar even af te maken? Nou, het gerucht gaat dat zij ook aan die eerdere boeken heeft meegeschreven. En ik uh, kan totaal niet beoordelen of dat zo is, maar dat zou wel kunnen. Er zijn mensen die zeggen, uh, de stijl van Steve Larson zelf was al niet zo heel erg goed. Ook niet in zijn journalistieke werk. En uh, Eva Gabrielson heeft daar waarschijnlijk ook al flink aan meegeschreven. Dus ja, maar het is natuurlijk uh, afwachten. We moeten het uh, beoordelen als dat boek er ook daadwerkelijk komt. Dus het moet er eerst ook nog komen. En als het er dan ligt, ja, dan kunnen we inderdaad kijken... Uh, lijkt dat heel erg op de boeken die we, die we kennen van Stieg Larsson... of is het heel verschillend? Ik ja. ben in ieder geval wel heel benieuwd. Uh, ja, de de rechten van die eerste drie boeken die liggen niet bij haar. Hè? Die liggen bij de vader en de broer van uh, Larsson. Uh, zijn die hierin gekend dat u weet? Ik heb geen idee. Nee, het, is, uh, het hele verhaal is inderdaad. Uh, Sigmars Larsson en zijn vriendin waren nooit getrouwd. Dat was voor een deel ook uh, uit een soort uh, uh, ja, bescherming. Uh, hij, uh, hij, in zijn journalistieke werk uh, stelde hij zich nogal uh, uh, op tegen extreem rechts. En tegen uh, mensen die eventueel wel uh, kwaad in de zin zouden kunnen hebben. En het leek hem om die reden ook verstandiger om niet te trouwen, heb ik begrepen. Uh, dat komt nu heel slecht uit. Want nu heeft zij uh, niets gekregen van de erfenis van uh, ja, die, die bestsellers die hij heeft geschreven. En is dat geld allemaal naar de, de vader en de broer van die gegaan. En uh, zij... Ja, zij heeft dus niets en er is een uh, grote die zei, ruzie om. te erf. Ik wou eens zeggen, die gaan niet zo lekker met elkaar om, geloof ik, hè? Nee, dat gaat helemaal niet soepel, nee. Nee, nee. dat is, uh, en ik heb de vader en de broer ooit gesproken en die zeiden, ja, uh, wij weten het ook allemaal niet. Wij vinden het allemaal ook heel jammer, uh, maar uh, aan de andere kant hoor ik dan ook weer van anderen dat wij schandalige aanbiedingen doen aan de weduwe... en dat dat, dat, dat dus ook weer helemaal niet netjes gaat. Nou, Het is een, een klassieke ruzie om de erfenis... waarbij je ook niet precies weet wie je daarover moet geloven. Maar ja. uh, dat het, uh, het is in ieder geval geen prettige situatie. Een, een, een gigantische erfenis natuurlijk. Als je 45 miljoen boeken hebt verkocht... en dan staart er staat te kijken als uh, niet getrouwde weduwe. Uh, zou ze het voor het geld doen? Nou, dat denk ik niet, nee. Um, althans niet alleen. Ik bedoel, het, is het, uh, het lijkt me als je, een, uh, als je het vierde deel in die serie schrijft... Uh, dat, dat er in ieder geval een hoop geld loskomt, dat sowieso. Maar ik denk niet dat hij het daarvoor alleen maar doet. Het is ook, uh, ja... Uh, je moet je eens indenken in dat je in die positie zit... Uh, dat je je man gaat ineens dood. Want ook als je niet getrouwd bent, is het toch je man, lijkt mij. En uh, ja... Alle aandacht en alle, al het uh, uh, geld, en het, ik denk dat het meer daarom gaat, meer om die psychologische dingen. Dat gaat allemaal naar familie van hem. En je staat daar met niet, ik kan me heel goed voorstellen, dat je dan ook uh, het deel van je man nog voor jezelf wilt. Ja, Dus als dat boek verschijnt, en daar komt natuurlijk ook de naam Stiek Larsson op te staan, samen met de naam van Eva Gabrielson, uh, is dat dan een gegarandeerde hit? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, zelf zou ik het in ieder geval wel gaan kopen. En ik denk dat al die uh, fans van, uh, die de eerste drie delen hebben gelezen, dat die dat, uh, dat, die dat ook wel zullen doen uit nieuwsgierigheid. En uh, ook om die hoofdpersonen weer te zien, want dat zijn toch wel echt uh, moderne klassiekers, uh, de personages uit die boeken. Wat gaat er met de hoofdpersonen gebeuren, denkt u? Ik heb geen flauw idee. Het is heel spannend. Ik denk dat we het allemaal moeten afwachten. Ja. Volgens mij ben ik een van de laatste wereldburgers... die die boeken niet gelezen heeft. Oh, is dat zo? Ja. ja. Uh, maar als, ik dus, als dat boek uitkomt, gewoon meteen doorgaan naar deel 4. Uh, gaat dat dan goed? Voor mij als lezer? Nou, ja, goh, ik, ik ken uw smaak niet, maar uh, ik... Ja. Nee, wat ik wil dus zeggen, ik hoef niet eerst de eerste drie delen te lezen voordat ik naar deel 4 kan doorgaan. Nou, die, die, deel 2 en 3 vormen samen een, een, een tamelijk afgerond verhaal. Deel 1 was ook een op zichzelf uh, redelijk bestaand verhaal. Ik kan me voorstellen dat deel 4, ja, tenzij eh, mevrouw K.B. het in haar hoofd had om uh, ook weer een, uh, een, een serie te maken met een enorme cliffhanger aan het eind. En dat ze daarna nog zes uh, nog delen gepland heeft. Neem ik aan dat dat weer een op zich veel stand, uh, uh, deel wordt. Maar ik zou het niet weten. Het is allemaal afwacht. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan maakt. Wij kunnen het niet is Het is waarschijnlijk het vijfde deel. Hè? Het is het vijfde deel dat Lars al gepland had. Want hij was begonnen met een vierde deel. Dat heeft hij toen weer laten liggen. En toen is hij verder gegaan met een deel omdat hij daar meer zin in had om het te, te schrijven. Dus het is, uh, ja, we, we beginnen weer, sowieso weer met een uh, schoon lijf, volgens mij. Nou wordt het erg ingewikkeld. En nu ga ik een einde maken dit gesprek. Ellen de Bruin van NC Handelsblad, dank u wel. Graag gedaan. Over het mogelijk vierde boek van Stiek Larsson... dat door zijn vriendin zal worden afgeschreven. Op de vakantiebeurs in Utrecht... bieden reisorganisaties nog steeds reizen naar Tunesië aan. Verslaggever Gary van Pinksteren... peilde er eerder vandaag de stemming. Het is laaiend druk. Mensen zitten met flesjes cola en broodjes te wachten... tot ze weer genoeg moed bij elkaar gezameld hebben... om nog meer foldertjes en draagtassen te verzamelen. Hoppa. Tussen Kroatië en Egypte zie ik de stand van Tunesië. Land van woestijn en oase staat erboven. Niemand die daar foldertjes weghaalt, mensen kijken de andere kant op... naar. Venetië bijvoorbeeld en naar Egypte, maar bij Tunesië is het stil. Jean-Philippe Froman, u bent persattaché voor de Tunesische Nationale Dienst voor Toerisme. Heeft u ook maar één iemand aan de stand gehad die zei ik wil toch gaan boeken? Uh, dat hebben we tot momenteel niet gehad, maar er zijn wel uh, mensen die uh, gewoon komen vragen is het af te raden en wij raden het momenteel niet af. Dag mevrouw, u kijkt hier naar een foldertje over Tunesië. Weet u dat daar op dit moment de opstanders zijn? Dat ja, zei jij ja. net? Ik zeg al, dat moet er nou niet zijn. want uh, nee, denk ik niet. er denk het niet. is nog geen vakantieland, denk ik. Hè? Nee. Als dat nou echt invloed heeft, kijk, het is nu te doen. Hè. Dat kan van de zomer weer uh, rustig zijn. We ja, dan, dan sowieso nou niet boeken. Dan zal het op het laatste moment moeten doen. Bij wijze van spreken, als je dan nog interesse in hebt. Maar uh, op dit moment niet, nee, nee. nee. Per jaar gaan er zo'n 80.000 Nederlanders op vakantie naar Tunesië. Toerisme is heel belangrijk voor het land. Ongeveer 7% van de banen daar is direct verbonden met het toerisme en dan nog eens ongeveer 7% indirect. Meneer Attilai Uslu, u bent de directeur van reisbureau Corendon. Doet u veel zaken met uh, Tunesië? Nou, in de zomer, vanaf 1 april tot 1 oktober, vervoeren we 3000 Nederlandse vakantiegangers naar Tunesië. Verwacht u dat dit jaar ook? Uh, ik hoop het wel. Op dit moment ging het uh, tot nu toe ging het heel goed, maar uh, de laatste paar dagen zijn ongeregeld in Tunesië. Uh... Het komt net wel lastig uit, hè? want dit is het moment waarop veel mensen hun zomervakanties boeken. Ja, dat klopt, helemaal. Echt heel druk is het met zomerboekingen. En ja, het is voor Tunesië als vakantieland uh, is dit uh, geen goed nieuws. Kan je zo'n diep nou nog inlopen in de rest van het jaar? Ik hoop dat uh, die mensen die uh, Tunesië zouden gaan... Hè, nog even wachten en dan pas weer bij boeken. Niet, niet een andere bestemming, maar gewoon Tunesië boeken. Want u heeft er wel vertrouwen in? Ja, nou ja, dat, ik, zou, uh, ja ik weet echt niet uh, wat het probleem... hoe ver het gaat gebeuren daar. Maar ik heb begrepen dat er 50 mensen al uh, gesneuveld zijn. Dus dat is wel ernstige problemen. Krijgt u nu ook mensen aan de telefoon? Ongeruste klanten aan de telefoon? In principe niet echt... Er wordt wel gevraagd en hoe gaat het. Ja, het is allemaal, we zeggen van ja, u uh, gaat nog over vijf maanden op vakantie. Dus wacht maar nog even af. Hè. Want uh, totdat uh, de buitenlandse zaken uh, negatieve reisadvies geven, ja, dan kunnen wij ook niks doen. Maar als het echt moet, ja, dan gaan we iedereen omboeken naar een andere bestemming. Maar dat is nu niet, nog niet aan orde. Want er is nog geen negatief reisadvies hè? Nee, nee dat, dat is nog niet aan de orde. En ja, dan komen mensen met tassen vol en soms met rolkoffertjes vol materiaal terug van de beurs. Maar de voldertjes van Tunesië zitten er dit jaar niet bij. En zoals Gary van Pinsteren zei, van een negatief reisadvies is nog geen sprake. Maar wel raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar Tunesië af. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. voor Over de putten. Op internet zijn de reisorganisaties bepaald niet scheutig... met recente informatie over Tunesië. Het is er gevaarlijk, maar daar lees je niks over... op de websites van belangrijke reisorganisaties... zoals TUI en OAT. Thomas Koek bijvoorbeeld zit wel op Twitter. Maar alles wat ze vandaag twitteren... is dat het callcenter ook op zondag open is. Wie meer wil weten kan wat internet betreft, buiten nms.nl... het beste recht op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie adviseert niet naar Tunesië te gaan... als dat niet echt nodig is, en blijf weg is ook het advies bij demonstraties. Het is erop de één na zwaarste waarschuwing die buitenlandse zaken kan geven. Onder meer op de website van het AD en RTV Rijnmond... foto's van de oude IMAX-bioscoop in Rotterdam. Die vanmiddag deels is ingestort. Er zijn geen gewonden, maar er ligt wel pijn op straat. Het gebouw van vier verdiepingen stond al jaren leeg en wordt inmiddels gesloopt. En in oktober stortte ook een deel van een gebouw in Rotterdam in. Dat was een woontoren in aanbouw. Veel avondkranten hebben foto's van Obama op de voerpagina... bij de herdenking van de slachtoffers van de schietpartij in Tucson, Arizona. Al daarnaast heeft de NRC een stuk over CO2-opslag onder de grond. In Barendrecht ging dat niet door omdat mensen bang waren voor milieuschade. In Canada is een van de grootste CO2-opslagplaatsen ter wereld mogelijk lek. Er borrelt gas uit de waterpoelen in de omgeving... en dat lijkt verdacht veel op de CO2 die ze daar in de grond spuiten. Dat gas zit in Canada in een olieveld bij Weyburn, niet zo ver van de Amerikaanse grens... en in Nederland zou het in een gasveld worden gepompt. Er zijn dus grote verschillen, maar de discussie... De discussie over opslag van CO2 in de grond wordt er volgens de NRC niet makkelijker op. Ook die makkelijk tegenwoordig geld inzamelen door de Rooms-Katholieke Kerk... Ga er maar aan staan met al die verhalen over seksueel misbruik. En dan is er ook nog de economische crisis. Vorig jaar zijn de inkomsten van de katholieke kerk voor het eerst gedaald... met 2 tot net onder de 60 miljoen euro. Dat is de uitkomst van de inzamelingsactie Kerkbalans. Toch valt het wel mee. Ook voor dit jaar zegt deze deskundige op de site katholieknederland.nl... de gelovigen die geld geven laten zich niet leiden door de kwestie van het misbruik. Want kerkbalans is namelijk een activiteit van en voor de lokale gemeenschap. En het is de van de positie van de lokale gemeenschap... op de geven van kerkbalans, hoe men tegenaan aankijkt... en in veel mindere mate hoe landelijk een aantal zaken gaan. Voor Romeo Hoost is de maat vol. Daisy Boutersen mag zelf een nieuwe rechter benoemen in zijn proces. Laten we er dan maar mee ophouden, zegt Hoost in het Parool. Het proces is volgens hem een fars geworden. Hoost is de voorzitter van het comité herdenking slachtoffers Suriname. Onlangs overleed een rechter in het proces... en Boutersen gaat over de benoeming van een vervanger. De aangekondigde zitting van morgen gaat niet door. Een andere rechter is weggepromoveerd, zegt Hoost. De beveiliging van het gerechtsgebouw is opgeheven. Kortom, het proces wordt volgens Hoost een onmogelijk verhaal. Bezoekers van het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen zijn gewaarschuwd. Het museum heeft de pindakaasvloer van Wim T. Schippers aangekocht. Op de website omschrijft het museum het kunstwerk als een geurige vloer... op elke gewenste grootte uit te voeren, bestaande uit een lijst... waarbinnen zich in gewenste dikte een bepaalde hoeveelheid pindakaas... van een nader te bepalen merk bevindt. Een aantal vierkante meters, daar staat niet bij wat Boymans ervoor heeft betaald. Maar dit jaar kunnen we de pindakaasvloer gaan bekijken en ruiken. En niet uitgeleiden. <laughs> Nog verputten, dank je wel.